Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En straks ook in het NWS Radio 1-journaal Ellen De Heer van de politie Utrecht. Nu eerst het NWS-journaal met Doerald Negens. Vanwege de tragische dood van de broertjes uit Zeist... worden verschillende initiatieven genomen voor de rouwverwerking... en om mensen de gelegenheid te geven hun medeleven te uiten. Op de basisschool in Zeist, waar Ruben en Julian op zaten... wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden... Verder wordt morgen een condolianceregister geopend in het gemeentehuis van Zeist. Het onderzoek naar de dood van de broertjes is nog volop aan de gang. Ook jeugdzorginstanties die de afgelopen jaren te maken hadden met het gezin... hebben eigen onderzoek aangekondigd. Joost Lanshagen van Bureau Jeugdzorg benadrukt... dat nog geen conclusies getrokken kunnen worden. Was ons werk maar zo uh, eenduidig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 Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn in de race. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. In Cambodja zijn bij een ongeluk in een textielfabriek 23 arbeiders om het leven gekomen. Het dak van een werkplaats in de fabriek in de hoofdstad Phnom Penh stortte in. Vorige week vielen bij een soortgelijk ongeluk in een andere textielfabriek in Cambodja drie doden. In het land werken 450.000 mensen in de textiel- en schoenindustrie. In Pakistan wordt verwacht dat oud-president Musharraf binnenkort het land mag verlaten. Een rechter wil hem op borgtocht vrijlaten. Musharraf heeft nu huisarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de voormalige premier Binazir Bhutto. Ook zou hij haar te weinig bescherming hebben geboden. Musharraf heeft altijd gezegd dat de aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd zijn. Als Musharraf ingaat op het aanbod van de rechter... dan uh, wordt aangenomen dat hij Pakistan binnen twee weken verlaat.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 Het weer bewolkt nevelig, af en toe regen of motregen. Het is hooguit 15 graden. Ook morgen bewolkt kans op regen. Langs de oostgrens breekt misschien de zon even door. De temperatuur verandert nauwelijks. Ook de rest van de week is het wisselvallig. Het wordt zelfs nog wat kouder. En wat is er aan de hand op de Nederlandse wegen, John Bakker? 12 files, zo'n 40 kilometer bij elkaar. Met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij een brug 4 kilometer en bij Muiden-Oost nog eens 5 kilometer... Op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden bij Almere Buiten Oost 4 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft Noord 6 kilometer. rechterrijstrook is daar afgesloten. En op de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein voor knooppunt Hellegatsplein 6 kilometer. En hoe was jouw business trip naar Manchester? Oh, perfect. In één dag op en neer. En ook nog een mooie deal gesloten.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 Vijf over vijf, goedemiddag. Veel mensen zijn geraakt door de vondst van de lichamen van de broertjes Ruben en Julian, vlakbij koten. De mensen, ja, die leven hier allemaal met elkaar heel erg mee. En niet alleen daar in dat dorpje, maar ook in de rest van het land. Het gesprek van de dag, dat blijft het. En dus ook bij ons. Maar vooral in Zeijs, daar wordt veel gerouwd om de broertjes. Vanochtend bijvoorbeeld in de kerkdienst. We zijn diep geraakt door het feit dat we gisteren hebben gehoord dat de lichamen van de broertjes Ruben en Julian zijn gevonden. Wat een vreselijke vondst is dat geweest. Het onderzoek naar hun dood gaat nog altijd door. De politie heeft vandaag buurtonderzoek gedaan in de omgeving van Kote. Ellen de Heer van de politie Utrecht, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft dat buurtonderzoek opgeleverd? Nou, dat kan ik nog niet zeggen. Dat moet allemaal nog uh, uh, geanalyseerd worden. Maar wij hebben daarnaast ook uh, rond de vindplaats en in de omgeving nog uh, spooronderzoek gedaan. En is dat onderzoek nog steeds bezig? Ja, dat onderzoek is nog steeds bezig, ja. En waar zoekt u dan met name naar?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 Uh, en daar gaat dan tijd in zitten. Maar is dat meer dan pure DNA-vergelijking met de moeder bijvoorbeeld? Dat zou kunnen, ja. En dat heeft nog zo'n twee dagen nodig? Uh, dat heeft uh, tijd nodig, ja. ja. Zijn er nog meer tips binnengekomen de afgelopen uren? Uh, afgelopen uren weet ik niet. Maar we hebben in de loop van het onderzoek echt duizenden tips binnengekregen. Ja, en worden die nu ook allemaal stuk voor stuk nog bekeken... of wordt er een hele ruwe schifting in gemaakt? Nou, kijk, als het tips zijn als het gaat om de vindplaats van de jongens... dan heeft dat uh, helaas geen zin meer. Uh, maar als het gaat om, goh, uh, uh, hef, wat is daar gebeurd? Daar kijken we natuurlijk nog wel naar. Uh, behalve de feiten en de sporen is het natuurlijk heel erg van belang voor... met name de nabestaanden om te weten waarom. Is iets meer te zeggen over een eventueel motief? Nee, dat is nog, uh, op dit moment nog niet te zeggen. Maar daar zijn we uiteraard ook wel uh, naar op zoek, naar dat antwoord. Want is dat de vraag waar het om draait in dat sporenonderzoek? Nee, de vraag is meer van wat heeft er plaatsgevonden. Dus uh, ja, hoe zijn ze daar gekomen en uh, ja, zijn zij daar ook gestorven? Dat soort vragen. En die vragen zijn nog niet beantwoord, dat onderzoek gaat nee, verder. Ellen de heer, dat klopt. van de politie Utrecht, dank u wel. Graag gedaan. In Almere wordt een nieuwe overdekte schaatsbaan gebouwd. Dat tenminste is het oordeel van de schaatsbond KNSB en NOC-NSF. Dat het plan van Almere beter vindt dan dat van Zoetermeer en Heerenveen. Heerenveen denken we aan Tialf. De plannen voor de schaatstempel in Almere werden afgelopen zomer gepresenteerd. Er moet veel meer worden dan alleen een ijsbaan met allerlei faciliteiten erbij. Arie Koops van de KNSB was bij die presentatie meteen enthousiast.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 En dat was Annette Schertsen, de schaaster over die ijsbaan in Almere. Bart Kamphuis van de Economie Redactie, goedemiddag. Goedemiddag. Je had een rapport voor je, laten we eens even zien. Ja, kijk. Dat en dat er staat het. erop, strikt vertrouwelijk. <laughs> ja, ja, maar wij hebben het al. En wat staat erin? Er staat in de bevindingen van de beoordelingscommissie... van NOC, NSF en de Schaatsbond. Uh, de drie contestanten worden met elkaar vergeleken. Dat zijn dan Zoetermeer die het transportium zou willen gaan bouwen. Een grote, moderne ijsbaan. Samen met de grote inbreng van het bedrijfsleven.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 Nou, waarom heeft, het, heeft Almere gewonnen? Nou, uh, wat vooral opvalt, ze zegt de beoordelingscommissie... is dat de financiële grondslag onder het geheel... dat, dat goed in orde is bij daar Almere. Daar begint het natuurlijk mee. Daar beginnen natuurlijk mee. Is het betaalbaar? Mee. Is het betaalbaar. Het is toch een project van 183 miljoen euro bij elkaar. En uh, nou, dat zit volgens uh, deze commissie in Almere het beste in elkaar. Maar de vraag is natuurlijk, is het ook exploitabel? En ja. daar springen ze ook ja. uit als beter. Ja, ja, dus de, de, de commissie, dat is natuurlijk altijd een vraag. Hè? Uh, Almere gaat daar overigens misschien een Amerikaanse partij voor in de arm nemen. las ik in het rapport. Een, een groot Amerikaans bedrijf dat daar in Amerika marktleider is... als het gaat om het exporteren van grote sportaccommodaties. Maar niet van accommodatie neem ik aan. Nou, in Amerika heb je, jij bent daar zelf ook geweest, toch? Ook uh, ijsbanen. Zeker, maar ja. niets, niets, niets natuurlijk zo populair als schaten als in Nederland. Dat is waar, ja. ja. Um, wat verder uh, ook Opvalt uh, in het voordeel van Almere. Je hoorde net al de, uh, de Annette Gerritsen zeggen dat uh, opleiding dat dat heel belangrijk is. Nou, dat is in Almere ook allemaal prima in orde. Er zijn veel opleidingen in de buurt van waar ze die schaatsbaan willen gaan bouwen. En dat is natuurlijk belangrijk voor talenten die daar intensief gaan trainen, dat die niet te veel tijd kwijt zijn om uh, naar hun school toe te gaan. Um, uh, en um, uh, het is ook duurzaam. Dat is ook een van de belangrijke eisen van, uh, een van de belangrijke voorwaarden voor het bouwen van die nieuwe schaatsbaan. Almere zal uiteindelijk uh, in zijn eigen energie gaan voorzien. Uh, de Nederlandse vraag, wat gaat dat kosten? 183 miljoen euro. En uh, dat, wordt, uh, ja, dat moet dus voor een groot deel moet uit de exploitatie van die uh, schaatsbaan gaan kopen. En is het goedkoper dan wat ze in Soetermeer en Heerenveen in gedachten hadden? Uh, Heerenveen zou een stuk goedkoper zijn... Uh, omdat je daar natuurlijk al doorgaat op uh, bestaande voorzieningen. En in Zoetermeer zou het uh, ongeveer even duur zijn. Oké, okay, en wanneer is het klaar? Het moet, in 2016 moet het klaar zijn. Want de deal is dat uh, de gelukkige, die dus de schaatsbaan mag gaan bouwen... dat die uh, de, vanaf 2016 het recht krijgt om de komende tien jaar lang belangrijke schaatswedstrijden die dan worden toegewezen... door de KNSB en door de Internationale Bond... dat die daar dan worden verreden. Het is overigens nog niet helemaal uh, officieel uh, uh, geregeld... want morgen wordt formeel de beslissing genomen... door de KNSB en de NOC NSF. Daarna hebben de verliezende partijen... Zoetermeer en Heerenveen nog een week om in beroep te gaan tegen dit uh, rapport. En dan, uh, even uit mijn hoofd, die dinsdag erop is 28 mei geloof ik... dan wordt het definitief besloten. Het moet een enorme domper zijn voor Heerenveen, voor Tielhof. Ja, ik denk dat de emoties daar groot zijn. Ja. Ja. Kunnen die nog wat doen? Waar hebben ze het laten liggen bijvoorbeeld? Ja, in het rapport staat dat ze het een beetje hebben laten liggen... op het vlak van de duurzaamheid. Uh, de, de ambities op dat vlak zijn heel hoog. Uh, de, de energievoorziening moet helemaal uit de schaatsbaan zelf komen. Uh, duurzame energievoorziening. En ja, in, in, in Hereveen moet je natuurlijk op, oude, op, op een oude basis moet je doorgaan. Dus kun je wat dat betreft maar beperkt met nieuwe mogelijkheden aan de gang gaan. Dus daar heeft het een beetje aan gelegen. En het heeft in Heerenveen ook een beetje gelegen aan, uh, aan de bereikbaarheid. De, de, de Heerenveen scoort daar wat minder dan Almere midden in Nederland. En ook uh, Soetermeer wat uh, natuurlijk ook in de Randstad ligt. De Ice Dome in Almere. Zo die gaat, het gaat het worden. Eten. Er wordt nog een klus daarvoor, uh, Zoetermeer en Heerenveen... om nog een week uh, de tijd te hebben om hierheen uh, tegen protest te gaan. Je hebt het rapport bij. Gaat ja. dat verschijnen op onze website? Uh, oh, Daar moet ik eventjes langs... Uh, de... Ga dat maar eens even regelen. <laughs> NOS.nl. Bart kamp -Huis. Okay. Dankjewel. Na 2,5 jaar bouwen is hij eindelijk klaar. De Tacitusbrug over de Waal bij Ewijk. De nieuwe brug die naast de oude Waalbrug ligt... is aangelegd om het fileprobleem bij knooppunt Walburg op te lossen. Morgen gaat hij open voor het verkeer. Vandaag was de brug het domein van omwonenden en belangstellenden. Oké, okay, kinderen, zijn jullie zover? Ja! ja. Nou, gaan jullie maar eens even klaarstaan dan? 3, 2, 1, start! Dit keer geen vrachtwagens, bestelbusjes of personenauto's... maar het zijn kinderen die over de extra Waalbrug mogen rennen. Morgen gaat de brug open voor het verkeer na een hele lange periode van werken. Nu zijn het alleen fietsers en voetgangers die over de brug mogen. Ja, ik vind het wel mooi. Ik kom je elke dag langs. Dus, uh... Hoe vaak heeft u hier al in de file gestaan? Niet vaak. Dat valt mee? Nee. Ik ben hier s ochtends om uur meestal en dan valt het wel mee. Ik ga de goede kant op, denk ik. Ja, maar het stond wel uh, hoog in de top 10 van de fileknooppunten, ja. hè? Ja, grootste, geloof ik. Ja. Dus uh, ik zie hem z'n altijd staan als dus de andere kant op rij ja. Nou, nu loopt u uh, daar waar u morgen uh, ja, niet veilig nee, kan lopen, want dan gaat ook. hier verkeer dan dan over. Ik, hier gewoon, ik hoop dat ik rij in ieder geval. Ja, is dat de reden omdat u even komt kijken? Van, nou, even kijken hoe het eruit ziet. leuk, ja, even kijken. Ik heb het hele bouwproces ook gezien, natuurlijk, als je er steeds elke dag langs zit En dat is leuk om, uh, ik zag die twee brughelften naar elkaar toe groeien en dat uh, is leuk om te zien. Ja. En dan nou ga ik er overheen lopen. En terwijl aan de ene kant het verkeer lustig voortraast, wordt er aan de andere kant muziek gemaakt door een lokaal blaaskapel. Dus koffie, broodjes en informatie over die nieuwe extra Waalbrug of de Tacitusbrug. De brug is 1050 meter lang, dus dat is zeg maar van de voegovergang tot de voegovergang. En de brug is van beton, terwijl de bestaande brug helemaal van staal is. Marijn Reuten, u bent van Rijkswaterstaat. We staan nu op gloednieuw wegdek. Hier kunnen we morgen niet staan. Hier kunnen we morgen niet staan, nee. morgen, morgen rijdt hier het verkeer vanaf uh, half zes. En wat kunt u vertellen over de constructie, want het is een tuibrug. Het is een tuibrug. hetzelfde als zeg maar, de bestaande Waalbrug. De bestaande Waalbrug is van uh, staal, die is wat lichter, die heeft wat minder tuien. En deze extra Waalbrug, he, gezamenlijk de tacitusbrug, die is van beton. En die heeft uh, meerdere tuien, die heeft vier tuien in plaats ja. van twee. Als we hem even omschrijven, twee grote pilonnen in het midden. Ja. En daaraan de tuien, uh, ja zeg maar dikke staalkabels waar die brug aan hangt. Deze brug was heel erg hard nodig. Deze brug is heel hard nodig. We staan al jaren in een file top 10 op nummer 1. Dus vandaar, ja, de reco heeft heel erg behoefte aan dat deze brug kwam. Ja. Nu is deze lucht, maar wat gebeurt er nu met die oude brug die hiernaast ligt waar we nu het verkeer over horen rijden? Ja inderdaad. Dus vanaf, staan, vanaf aanstaande donderdag rijdt al het verkeer hier.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 Daar gaan we voor een verslag van Paul Sanders vanaf de Tacitusbrug. John Bakker bij de AWB, durf jij een verkeersverwachting uit te spreken voor morgenochtend? Geen filemeldingen vanaf dat knooppunt Valburg? Nou, of dat helemaal gaat lukken, dat durf ik, dat durf ik niet te zeggen. Je hoorde het net al, hij is wel wat breder geworden, van twee naar drie reist ook. Dat gaat ongetwijfeld wat, wat aantal kilometers file schelen. Dat Dan blijft de top er? Nou, nou... Ik... Ik weet het niet, het zal erom hangen denk ik. We gaan het zien, hoe Dat is het vaak... nu, John? Uh, ja, op dit moment 10 files, uh, alles bij elkaar nog 35 kilometer. Met uh, vrij veel vertraging op taal 6 van Joure naar Emmeloord, bij Lemmer 3 kilometer. En verderop richting Lelystad, bij Lelystad Noord 4 kilometer na een ongeluk. Op taal 13 van Rotterdam naar Den Haag, bij Delft Noord 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar nog altijd afgesloten. En de langste file op de N59, Zierikzee, richting Hellegatsplein. Bij knooppunt Hellegatsplein, 10 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Ook op deze tweede Pinksterdag. En wat is het koud? Net als de hele lente eigenlijk al. Wat zeg ik het hele jaar? Met uitzondering van zo'n twee weken. Josephine Trehi is vanmiddag naar Friesland gegaan. om te zien wat de gevolgen hiervan zijn voor het toerisme. Op minicamping de Wienmolen in Deersum. is het normaal gesproken vol met Pinksteren. En vol betekent daar tien campingplaatsen gevuld. En nu zijn het er slechts twee. Josephine, twee kampeerders. dan hebben ze wel een heel groot veld voor zich alleen. Ja, dat klopt. Dat is uh, inderdaad lekker positief gedacht. Wat ook mijn motto vanmiddag is. Ik loop even naar die tent toe. Goedemiddag. Goedemiddag. De mensen zitten in de voortent. Dag mevrouw. Hallo, wie bent u? Ik ben Karin Mauthaan. U dacht, we gaan gewoon toch? Nou, mijn vader die doet mij aan de tocht En die doet het nu voor de tiende keer. Die is 74. De fietstocht? De fietstocht, ja. Daar en, ga ik straks naartoe uh, namelijk. Daar zijn we even uh, wezen kijken. We hebben hem gezien in Sneek. En uh, ja, daarom zijn we hier. Anders waren we waarschijnlijk niet gekomen. Maar... Door het weer? Door het weer, ja. Nou, U heeft hier een, een caravan, een voortent en een soort afrastering. Want twee hondjes ook erbij? Die horen erbij, dus die uh, moeten in de wei. Ja, dus u heeft de... het een beetje afgeschermd ja, zo. inderdaad. Ja. Wel lekker een veldje voor uzelf helemaal alleen. Nou ja, ik had het wel leuk gevonden als er nog wat meer mensen hadden gestaan. Maar ja, helaas het weer hoort uh, roet in het eten, vrees ik. En u bent samen met uw partner? Ja, dat is mijn man. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. En waar komt u vandaan eigenlijk? Kamperland en Zeeland. En gehoopt op beter weer? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is een heel Nederland zo, dus helaas. En we blijven lekker positief? Hoe maakt u, of niet? Bent u niet nou, positief? Ja, maar morgen gaan we sowieso naar huis, want uh, woensdag moeten we weer werken. Dus, uh... Mag ik even binnenkijken heel eventjes? Ja hoor, dat mag. Hoe kom ik erin? Oh, ja. Oké, okay. vinden de honden dat goed? Ja, de kans is groot uh, ja, die... dat die witte wat gaat springen. Maar... Oh, dat vind ik niet erg. Even. Ja, even de binnenten nog een beetje open. Oh, je oh, hebt wel een kacheltje meegenomen. Ja, die hebben we ook inderdaad al aangehad. Want gisteravond was het ook best wel koud, dus dan uh, doen we even de kachel aan. In de voorte staat een tafeltje, lekker potje thee net gezet. Ja, we oh, en we u wilden we het een boterhammetje We hebben even nog een boterhammetje eten, inderdaad, want dat hadden we vanmiddag nog niet gedaan. Dus, uh, en hoe maakt u nou het beste ervan? Ja, een beetje uh, ja, een rondje rijden en af en toe even met die honden op pad en uh, gewoon je gemak houden. U heeft een jack aan, sjaal om, bergschoenen. Ja, En zo komen we de dag wel door. Joeko is de eigenaresse van de minicamping. Hoe maakt u er het beste van? Uh, wij hopen op een hele mooie warme zomer. En, want in uh, 1976 uh, hadden we ook een heel koud voorjaar. Heb ik mij laten vertellen. En uh, ja, daarna is het eigenlijk een hele mooie warme zomer geworden. Kijk, dus daar gaan we voor. Daar gaan we zeker voor. Dat is lekker positief, daar ben ik ook mee bezig. Straks uh, ga ik, heb ik een afspraak met Jullie Weerman, bekendste Weerman van Friesland, Piet Paulusma. Ja. Ga ik dit even voorleggen hoe dat zit? Nou, dat is helemaal goed. Doe hem de groeten. En die groeten die gaat dus naar Bolsward. Daar gaat Josephine nu op weg naartoe. Bovendien is Bolsward de aankomstplaats van de Fiets Elfstedentocht. We gaan van regendruppels naar Teardrops. Weer een kwart eeuw oud, 1988, Womack en Womack teardrops. Al een week is er niets meer vernomen van oud-volleybal-international Ingrid Visser... en haar vriend Lodewijk Severijn, voor het laatst gezien in de Spaanse stad Murcia in het zuiden van het land. De politie is naar haar stel op zoek, en waar begin je dan? Bij het hotel waar Ingrid Visser en haar vriend voor het laatst zijn gezien.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 Dit is Radio 1. Het is half zes. Het NWS-uitzending door door Negens. in Zeist worden verschillende initiatieven georganiseerd in verband met de dood van de broers Ruben en Julian. De basisschool in Zeist, waar de jongens op school zaten, wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. Mensen die hun medeleven willen betuigen kunnen vanaf morgen een condolianceregister tekenen in het gemeentehuis van Zeist. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016 vrijwel zeker in Almere. Die stad heeft volgens de KNSB en NOC NSF de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Blijkt uit een rapport dat de NOS in handen heeft. Het ijsdome Almere dat nog gebouwd moet worden... gaat de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie worden van het Nederlandse topschaatsen. Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn nog in de race. Volgende week dinsdag wordt er een definitief besluit genomen. In Cambodja zijn bij een ongeluk in een textielfabriek 23 arbeiders omgekomen. Het dak van een werkplaats in de fabriek in de hoofdstad Phnom Penh stortte in. Vorige week vielen bij een soortgelijk ongeluk in een andere textielfabriek in Cambodja drie doden. En een serie aanslagen heeft in Irak aan zo'n 60 mensen het leven gekost. De meeste aanslagen waren in Shiïtische wijken van Bagdad. De autobommen ontploften bij bushaltes, op markten en in drukke winkelgebieden. En ook in de zuidelijke havenstad Basra was er een aanslag. Afgelopen week zijn onder Sjiïten en Soenieten 150 doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. En in Pakistan wordt verwacht dat oud-president Musharraf binnenkort het land mag verlaten. Een rechter wil hem op borgtocht vrijlaten. Musharraf heeft huisarrest. Wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de voormalige premier Benazir Bhutto. En ook zou hij haar te weinig bescherming hebben geboden. Musharraf heeft altijd gezegd dat de aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd zijn. En dat zijn de hoofdpunten. Huiswaarts gaan na uh, deze tweede Pinksterdag. Dat leidt tot files. Waar staan die, John Bakker? Oh, pardon. John, is het klaar? Mag ik eerst even we het weer? Marco Vroef, je zit er niet voor niks. Gang. <laughs> nee, nee, het verkeer komt zometeen eerst het weer. Het weer is sowieso aan de natte kant. Niet overal in het land, maar wel op veel plaatsen. De meeste neerslag valt nu in het westen. En dat zal ook vannacht het geval zijn. De minimumtemperaturen lopen dan uiteen van 8 graden in het zuidoosten... tot een graad of 10 langs de kust. Morgenochtend ook regenval in het westen van het land. In het oosten is het dan meest droog met misschien een klein beetje zon. Maar veel is het zeker niet. En later op de dag kunnen in het oosten ook weer een paar buien gaan vallen. In het oosten kan het lokaal nog 16 graden worden. Onder de wolken in het westen is de graad of 12. De wind neemt in de loop van de dag wat toe, vooral in de kustgebieden. En dan waait hij uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig al daar. De dagen die volgen zijn wisselvallig en de temperatuur gaat nog wat omlaag. Donderdag en vrijdag met geregeld regen moeten we doen met 10 of 11 graden. En dan nu het uh, nieuws over het verkeer. Ach, die staan toch stil. Waar staan die files, zonbakker? Het zijn er 9, alles bij elkaar zo'n 30 kilometer... Met vrij veel vertraging op de A6. Eerst vanuit Joure naar Emmeloord. Bij Lemmer 3 kilometer. En verderop richting Lelystad. Bij Lelystad-Noord 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A7 afstaat richting Heerenveen. Bij knooppunt Joure 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Duivendrecht en knooppunt Amstel. Twee kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. En nog veel vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag.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 Vijf overal 6. Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. Minister Kamp past de cookie-wetgeving aan. U kent dat wel, die uh, voortdurende confrontatie... met pop-ups en met cookie walls. Uh, de ene cookie, zo is, die is de andere niet... zo concludeert de minister na een uh, ruime jaar ervaring. Om die reden wil hij de cookie-wet zo aanpassen... dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd... aan gebruikers voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Praat over met D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik Goed, bent er druk geweest met twitteren over dit onderwerp. Een van die tweets was deze. Positief... Dat minister Kamp het d 66 voorstel volgt en alleen nog toestemming wil eisen voor tracking. Tracking, wat bedoelt je daarmee? Tracking cookies, dat zijn cookies waarmee je uh, iemand van de ene website naar en de andere website kan volgen, om ervoor te zorgen dat uh, de advertenties die je op uh, een website hebt staan, dat die goed aansluiten bij de persoon uh, die, die dat ziet. Dus je probeert op basis van de persoonsgegevens van iemand en het surfgedrag probeer je zo goed mogelijk de advertentie aan te sluiten, als het ware. En daarvoor heb je die cookies nodig. Oké, okay, maar dan gaat het vooral om uh, tracking en dan moet het toch, denk ik, lastig zijn voor bedrijven om alleen cookiewaarschuwingen te geven bij, bij dit soort tracking cookies. Nou, dat is technisch heel goed mogelijk. Uh, want je hebt uh, drie soorten cookies waarvan de twee eigenlijk heel onschuldig zijn en die worden ook verder het meest uh, gebruikt. Nou, daar hoef je geen toestemming meer, meer voor te vragen, wat de minister betreft, en dat is een goed idee. Uh, ja, En als je commercieel gebruik maakt, als je geld verdient... met de persoonsgegevens van, uh, van een internetter... Ja, dan is het wel uh, goed om daar wel toestemming voor te vragen. En de minister wil het daartoe uh, nu beperken. En ja, dat is op zich voor de gebruiksvriendelijkheid van het internet... en de internethandigheid, uh, uh, zeg maar uh, is dat wel een goed idee. Ja, want u twitterde ook naar aanleiding van deze brief van de minister. Uh, uh, Kamp kiest voor impliciete toestemming. Dus wie geen nee zegt, wordt standaard online gevolgd. Of dit goed werkt, moet blijken. Dat was uw tweet. Verwacht u dat dit goed gaat werken? Nou ja, met, met uh, zeg maar, uh, het impliciete toestemming geven, oftewel het uh, uh, stilzwijgend toestemming geven. Dus als je niks doet, als je niet ergens nee uh, uh, klikt, dan word je dus gevolgd door een bedrijf wat meer van jou wil weten. Um, ja, dat is dan een hele laagdrippelige manier van toestemming krijgen. En dat betekent dat het wel kan zorgen dat heel veel mensen die niet precies weten wat een cookie is en wat de consequenties daarvan kunnen zijn, dat die misschien denken van ik laat het lopen. Uh, en die geven dan als het ware toestemming. En, ik denk dat het goed zou zijn om, om goed te zoeken naar de manier... Uh, waarop je aan de ene kant rekening houdt met privacy... maar aan de andere kant ook rekening houdt met de gebruiksvriendelijkheid van internet. Um, en ik denk dat deze manier op zich wel kan werken... maar dat er toch wel heel veel mensen zijn die dan eigenlijk niet weten... waar ze ja tegen zeggen, doordat ze niks doen. En dat omdat, eigenlijk niet wenselijk. Je, omdat je geen ja of nee hoeft te zeggen. Want hoe kun je dan, zoals de minister wil, uh, impliciete toestemming uh, vragen... door ja, eigenlijk ervan uit te gaan dat mensen dus worden gevolgd tenzij? Hoe weet je dat dan? Nou, stel voor dat je achter een uh, computer zit, achter een website zit en uh, je klikt hem aan. Nou, dan komt die website in beeld en dan uh, komt er een schermpje omhoog. Wat bijvoorbeeld staat, wij gebruiken cookies, dat doen we hier en hierom, uh, weet dat. Nou, als je er vervolgens dat gelezen hebt en dat schermpje verdwijnt en je doet dan niks, dan wordt dat geteld als toestemming geven, omdat je niet nee zegt. Dus uh, het is een passieve manier van toestemming geven. Uh, ja, voor internetbedrijven is dat, uh, uh, is dat wat aantrekkelijker dan de huidige pop-ups. Um, maar ja, het betekent wel dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet weten wat er gebeurt uh, en dat hun persoonsgegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld een advertentie uh, heel erg aan te sluiten op hun behoeften. Maar daar vreest ja. u dus dat mensen in hun privacy worden aangetast. Wat, wat kunt u dan daar concreet aan doen? Nou ja, wat, er, uh, wat je kunt doen is, is kijken naar de manier waarop je mensen bewust laat, laat zijn van het feit dat die cookies op grote schaal gebruikt worden en ook bewust laat zijn van de afweging die ze maken. Er zullen mensen zijn die denken, ik vind het helemaal niet erg dat ik gevolgd word door een bedrijf op internet. Er zijn ook dat blijkt uit de praktijk, zeggen, 9 van de 10 mensen die klikken meteen ja en die hebben daar kennelijk geen problemen mee. Ja, maar dat komt omdat die pop-ups nu als heel irritant ervaren worden en daarom klikken mensen ze weg. En daarom is het ook nu geen goed systeem, want ze klikken ze weg uit irritatie en niet omdat ze vinden dat, uh, dat ze prima gevolgd kunnen worden. Dus wat je nodig hebt is een manier om mensen bewust te laten zijn en een keuze te laten maken die gebaseerd is op uh, het feit dat ze weten waar ze ja of nee tegen zeggen. En dat is nu niet het geval. En daar moeten we naar op zoek. En of het idee van minister Kamp uh, daar de goede weg toe is, uh, daar heb ik grote vraagtekens bij. Uh, maar ja, we moeten zoeken naar een manier die gebruiksvriendelijk is en privacy respecteert. En dat is nog niet zo makkelijk, ook omdat er weer nieuwe technologie uh, aan zou komen in de toekomst. Maar hoe dan ook, de huidige cookie-wetgeving die in 2012 is ingegaan, die is zijn doel duidelijk voorbij geschoten. Ja, daar ben ik het mee eens. En daarom hebben wij ook voorgesteld aan de minister... om alleen nog maar de echte commerciële cookies... om daar toestemming voor te vragen. Die stap zetten we nu, dus dat is positief. Daar zullen veel interneters veel minder pop-ups doorzien. En de volgende stap die we nu moeten maken... is om bij die beperkte categorie cookies... die commercieel gebruikt worden... om daar de juiste manier van toestemming voor te vragen. Kees Verhoever, Tweede Kamerlid voor D66. Dank u wel. De racewagens stonden klaar, de deelnemende coureurs waren bekend... en het circuit was geboekt. Niets stond de start van de nieuwe autosportklasse... Formule Renault 1.6 in de weg, dacht de organisatie. Tot de test op een circuit in Zandvoort afgelopen week. Een acuut probleem. De auto's bleken extreme herrieschoppers... en de race hing aan een zijden draad. Redder in nood, een uitlaatspecialist uit Gelderland. Nou, ik kreeg een telefoontje woensdagmiddag...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 Dan gaat dat natuurlijk irriteren. En dat kan gewoon niet meer voor de rest van de wereld. De handigheid van Miele Pajit, uitlaatspecialist uit Gendringen. en dus de redder van de eerste Formule Renault race in Zandvoort. De belangstelling voor de Pinkster Races viel trouwens tegen. Het aantal toeschouwers bleef steken op 8.500. Dit is het NOS Radio 1-journaal.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 Ja, we got holes in our lives. Well, we've got holes. We've got holes. we carry on. Passenger met holes was dat. John Bakker van ANWB. Fiel is nog op de uh, A7 afslaatdijk richting Heerenveen. Bij knooppunt Jouren, 4 kilometer... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam... tussen Watergraafsmeer en Knoopend Amstel, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij Delft-Noord, 7 kilometer file. De rechter rijstrook is afgesloten. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... bij Strand Nulde, 3 kilometer... En op de N59 zie richting Hellegadsplein... bij knooppunt Hellegadsplein, 4 kilometer. Van de weg naar de ruimte. Tim Peek is zijn naam. De eerste officiële Britse astronaut die de ruimte ingaat. En daarmee krijgt hij een plekje in de Britse geschiedenisboeken. Als alles volgens plan verloopt, gaat hij in november 2015... naar het ruimtestation ISS. De reis zal waarschijnlijk vijf maanden duren. Pieck natuurlijk is hartstikke trots. Ik denk niet dat ik je moet vertellen dat ik with beslissing omdat Groot-Brittannië niet meebetaalde aan ruimtevaartprojecten zoals de Space Shuttle of het ISS, ging er niet eerder een astronaut onder Britse vlag de ruimte in. Maar een bijdrage van 20 miljoen euro aan het Europese ruimtevaartprogramma zorgde voor een plekje. Peek hoopt dat jongeren geïnspireerd zullen zijn door zijn reis en eerder voor een technische studie kiezen. It really has to stem from a passion and a desire to want to do it, and I think that's the same with anything in life. If uh, if you're passionate about something, you tend to do a pretty good job of it. Passie is belangrijk. Als je ergens gepassioneerd voor bent, kun je alles bereiken, volgens Peek. De jonge generatie in het Britse ruimtemuseum weet wel waar een goede astronaut aan moet voldoen. Being confident about all your trips. Je moet vooral slim zijn, vertrouwen hebben in al je reizen en over een flinke dosis moed beschikken. Piek heeft al de mijnaam Major Tim gekregen, naar de hoofdpersoon in het liedje Space Oddity van David Bowie. De Canadese astronaut Chris Hetfield haalde deze maand het nieuws... met de vertolking van het wereldberoemde nummer. Speech zal hem niet nadoen. My on <laughs> ik speel wat gitaar, maar heel slecht. En mijn zang wil ik niemand aandoen. Een echte Major Tom zal ik dus niet worden. Aftellen dus voor Major Tim, november 2015. De eerste officiële Britse astronaut. Het op Twitter. De tweet van vandaag staat in het teken van het nieuws... over de broertjes Ruben en Julian. De tweet komt van apenstaart Nick Renoy, 1194 volgers... en zijn 3128ste tweet was deze. Hoe kun je als kind en als ouder omgaan met vervelend nieuws? Lees het hier. En dan volgt een link naar een artikel vol tips en suggesties... over dat meer dan vervelende nieuws, de dood van de twee jongens. Nick Renoy, goedemiddag. Goedemiddag. Verslaggever, presentator van het NWS Jeugdjournaal. Wat is de belangrijkste tip voor kinderen... Nou ja, wat we weten is dat ze het horen. Op allerlei manieren krijgen ze het mee natuurlijk. Dat nieuws via sociale media, via hun telefoon. Um, en wat we dan vooral zeggen is... hou het niet voor jezelf, praat erover. En vooral ook met de volwassenen, met je juf of meester. Uh, ja, dat praten, dat is heel belangrijk. Want praten volgt natuurlijk nadenken. denken. Denken kinderen heel anders in dit soort situaties dan hun ouders? Nou ja... In wezen eigenlijk niet, want um, ook kinderen zijn gewoon nieuwsconsumenten. Die zijn heel nieuwsgierig naar wat er allemaal is gebeurd. Die willen veel weten over dit nieuws. En uh, ja, net als de volwassenen in de condolianceregisters op internet bijvoorbeeld... reageren kinderen ook op allerlei plekken op dit nieuws. Ze laten hun verdriet uh, horen. Uh, ook via onze site be betuigen ze hun medeleven. Ja, die zijn daar ook gewoon heel erg mee bezig. Ja, is het meer dan spijtbetuiging op jullie site? Want ik begrijp dat naar de aanleiding van de link naar deze, dit overzicht van, van tips en suggesties voor kinderen... Uh, vooral heel veel reacties zijn binnengekomen. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel kinderen die sowieso schrijven... ik vind het heel erg wat er gebeurd is, ik ben er verdrietig over... die de familie sterkte wensen. Uh, maar er zijn ook heel veel kinderen met vragen die willen weten... van ja, waarom doet een vader zoiets? Dat schrijven ze bijvoorbeeld. Is dat de vraag uh, die er recht uitspringt? Het waarom? Ja, dat is wel een vraag. Het, het waarom. En... en uh, ja, het gevaar is dan dat kinderen natuurlijk ook gaan denken... kan mijn vader ook zoiets doen? En dat is natuurlijk wel een vraag die heel lastig is, ook voor ja. ouders. Hoe kun je daar als ouder op inspelen? Heb je, wat, wat, je hebt natuurlijk ontzettend veel ervaring met dit soort dingen bij het Jeugdjournaal. Ja, nou ja, het, het is lastig natuurlijk sowieso omdat het onderzoek nog in volle gang is. Dus jij weet als ouder ook de details niet. Ik heb vandaag voor het Jeugdjournaal heel veel deskundigen gesproken over deze vraag. En daar gaan we vanavond in de uitzending ook, ook meer op in. Um, ja, wat ik al eerder zei is ze krijgen het mee, die kinderen. Dus je kunt er als ouder niet omheen. Je moet er niet krampachtig over gaan doen. Je moet het niet uh, negeren, het nieuws. Je moet gewoon de vragen die je kinderen uh, hebben zo goed mogelijk beantwoorden. Um, en ook zelf vragen stellen aan je kinderen van... hoe voel jij je over dit nieuws? Hoe ga je hier thuis mee om? En um, ja, dat is ook wat al die deskundigen eigenlijk uh, zeggen... Um, en het is ook zo dat op onze site, dus in die link die ik getwitterd heb... daar staan heel veel tips voor kinderen. Maar ook voor ouders kunnen die eigenlijk best wel handig zijn, denk ik. Jeugdjournaal.nl. Gisteravond, Nick, presenteerde jij het Jeugdjournaal. Nu, die uitzending begon zo. N naar naarbericht. De politie heeft bekendgemaakt... dat er twee lichamen zijn gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de vermiste broers Ruben en Julian. Toon en taal, ontzettend belangrijk. Vooral bij het Jeugdjournaal eigenlijk overal natuurlijk. Maar vooral wanneer er kinderen in het spel zijn. Benoem jij dan expres, Nick, al aan het begin... dat er naar nieuws komt op zo'n dag? Ja, dat zeggen we er altijd wel bij. En dat kinderen zich ook daar van tevoren al op kunnen instellen. Dat doen we ook bij nare beelden. Ja, bij dit verhaal zijn die er niet echt. Het zijn natuurlijk veel uh, beelden die van afstand zijn uh, gefilmd. Uh, normaal doen we dat ook. Maar ook in tekst bij naar nieuws zeggen we dat inderdaad altijd. Ja. Is, het, is het journalistiek ingewikkeld geweest de afgelopen weken uh, om, om over dit soort zaken, over deze specifieke zaak te berichten? Ja, best wel. Onze doelgroep, dat zijn natuurlijk kinderen van 8 tot 12 jaar. Uh, maar goed, het ene kind van twaalf is bijvoorbeeld veel gevoeliger voor dit nieuws dan het andere kind van twaalf. En sommige kinderen van 8 die, die pikken het heel snel op en die, die gaan er heel uh, relaxed mee om. Maar anderen, die zijn er echt uh, dagen verdrietig van. Dus je moet proberen om eigenlijk al die kinderen met je uitzending aan te spreken. Dus vooral de feiten melden. Niet te veel je, moet details. Fei je moet die feiten wel melden. Je moet er niet omheen draaien? Nee, je moet die feiten gewoon sowieso melden. Um, wel gewoon nare details weglaten. Is wel iets wat we altijd doen. Niet te diep ingaan op, op waar die jongens nou bijvoorbeeld gevonden zijn. Hoe dat er uitzag. Um, maar ja, wel gewoon melden. Dit is er gebeurd. De jongens zijn gevonden. Uh, daar kunnen we met z'n allen niet omheen. En... Um, ja, zo proberen om toch uh, al die verschillende gevoelens in je doelgroep aan te spreken. En dat leidt tot tips en adviezen op de website jeugdjournaal.nl. Nick Renoy en jij vertelt er straks ook over op televisie. Hoe laat ook alweer en op welke zender? Om uh, kwart voor zeven op Zep en uh, voor de oudere luisteraars dat is stiekem gewoon het oude Nederland 3. Nick Renoy, dankjewel. Het NOS Radio en journaal media overzicht met Boot. Ja, RTV Utrecht, de regionale omroep bericht al sinds het begin van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian heel veel over de zaak. Op de site van de regionale omroep staat de inmiddels overbekende foto van de broertjes in de groene polo's, omgeven door brandende kaarsjes. Nog altijd houdt RTL Utrecht een liveblog bij. Laatste nieuws daar is dat de gemeente Zeist met de moeder overlegt over een herdenking. Bij RTL Nieuws een stuk met reacties van bekende Nederlanders. Frans Bauer heeft er slecht van geslapen. Nicolette van Dam noemt het hartverscheurend. Onder het artikel reageren lezers weer schamperend op het medeleven van de BN'ers. Het bericht dat de nieuwe schaatstempel van Nederland in Almere komt... en niet in Zoetermeer of in Heerenveen... maakt de tongen los op internet... Vooral dat NOC-NSF, de sportkoepel Almere boven Heerenveen verkiest, stemt twitteraars droevig. Anja Haga van de ChristenUnie in Friesland schrijft... niet waar we op hebben gehoopt, nationale schaatstempel in Almere. Dat wordt boeiend debat in provins, provinciale staten van Friesland. En nog een harte kreet, nee, laat de ijsbaan waar die echt hoort, in Heerenveen. Schaatser Mark Tuitert heeft nog hoop, top ijsbaan in de Randstad, juich ik van harte toe, mits financieel solide. Wil niet zeggen dat TiAlf overbodig wordt, zo bericht Tuitert op Twitter. Hoe bent u deze tweede Pinksterdag doorgekomen? Als u in het zuiden van het land woont, dan weten wij het wel. Het was namelijk in vier jaar niet zo druk op de woonboulevard in Heerlen. Zo heeft manager Leo Zegers van de woonboulevard... tegen de Limburgse omroep L1 gezegd. De parkeerplaatsen rond de woonboulevard stonden vanaf 11 uur vanmorgen vol... En het verkeer staat daar al, al de hele middag vast. En volgens de AD heeft de IKEA in Delft het restaurant gesloten... omdat het er te druk werd. De krant citeert massa scheffers. Om kwart voor elf zaten we te eten in het restaurant... toen de boel in één keer werd afgesloten. Al dus scheffers, het was verschrikkelijk druk. Geert Wilders gaat morgen naar de Schilderswijk in Den Haag... naar wat hij de sharia-driehoek noemt. Hij kondigt het bezoek via Twitter aan. Daarbij gebruikt hij de hashtag geen sharia in Nederlands. De wielerwedstrijd Ronde van Zeeland, Seaports, bindt de strijd aan met zwerfafval, meldt Omroep Zeeland. Tijdens de profkoers, die op 2 juni wordt gereden in zeels vlaanderen worden de renners verplicht al hun afval weg te gooien in een afgebakende strook. Maar is de organisatie niet bang dat souvenirjagers de boel komen verstoren? Het is op zich ook niet uh, erg, dat uh, ki vooral kinderen, uh, die zijn toch op zoek naar die uh, bidons. Het gaat over een heel lang uh, traject dat ze die bidons kunnen weggooien. Dus we hebben wel goed gekeken naar de veiligheid, maar die is hier dus uh, niet in geding uh, naar onze mening. In het kader van kleine mensen, maar groot leed. Een zesjarig meisje is zaterdag haar rugtas met haar knuffelaap verloren... in de tram in Amsterdam. Haar moeder probeert nu op alle mogelijke manieren... de knuffel bij haar dochter terug te bezorgen. Mijn dochter is erg verdrietig. Misschien heeft iemand het tasje gevonden en afgegeven bij de bestuurster. En de afdeling gevonden voorwerpen is pas morgen weer open. We hopen op een klein wondertje, zegt de moeder op dichtbij.nl. De aap is te herkennen aan een roze jurkje. Gejoel en boer geroep tijdens de Billboard Music Awards, een belangrijk muziekprijzenfeest in Las Vegas. Het leidend voorwerp was Justin Bieber, die het podium opkwam om een award in ontvangst te nemen voor innovatie in de muziek. Dit is niet gimmick. Ik ben een artiest en ik moet ik moet serieus worden genomen, zei Bieber, die wat hakkelend op dat podium stond. Het boergeroep ging gewoon door. Dat zijn de lasten na nou, heel veel lusten als jonge idool Justin Bieber. Na zes uur gaan we vooruitkijken naar de beste singer-songwriter um, met Eric Korten. Kortom moet ik zeggen, die gaat vanavond even starten. Het tweede seizoen.